Nieuws van 12 uur. Dit is Jeroen Tjabka. De tentatie het... in de voorstad Saint-Denis van Parijs is voorbij, meldt de Franse regering. Bij de actie zijn vanochtend twee doden gevallen. Een van de doden is een vrouw die zichzelf heeft opgeblazen. De antiterroroperatie in Saint-Denis begon vanochtend om half vijf. De actie zou zijn gericht tegen het vermoedelijke brein achter de aanslagen van vrijdag. De Belg Abdelhamid Abaoud van Abaoud werd vermoed dat hij in Syrië zat. Het is niet duidelijk of hij ook is gearresteerd. In totaal zijn er zeven mensen aangehouden van wie er drie in het appartement zaten dat de hele ochtend is omsingeld. Bij de actie zijn vijf agenten licht gewond geraakt. De Raad van State zegt dat de gaskraan in Groningen verder dicht moet. De Raad heeft het gasbesluit vernietigd waardoor de minister een nieuw besluit moet nemen. Volgens de Raad van State mag er in Groningen dit jaar in plaats van 33 maximaal 27 miljard kubieke meter gas worden gewonnen. Alleen als er een relatief koude winter komt mag daarvan worden afgeweken. In Loppersum is een aardbevingsbestendige supermarkt geopend. De eerste van Nederland, meldt RTV Noord. Loppersum ligt in het aardbevingsgebied in Groningen. Voor het skelet is hout gebruikt in plaats van beton... omdat de hout de schokken beter absorbeert. De winkelstellingen staan in rubber. Veel ongelukken met koolmonoxide gebeuren met moderne en goed onderhouden cv-installaties. Dat zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Ook vallen er volgens de raad meer slachtoffers dan wordt aangenomen. Dat komt volgens de onderzoekers omdat symptomen van koolmonoxidevergiftiging vaak niet worden herkend. De Onderzoeksraad wil dat cv-installaties beter worden beveiligd. VVD en PvdA willen 35 miljoen euro vrijmaken voor steun aan vluchtelingen. Een deel van het geld is bedoeld om in landen als Libanon en Jordanië... de situatie in vluchtelingenkampen te verbeteren. Ook gaat er geld naar een nog opgerichte fonds... om maatschappelijke organisaties te steunen in het Midden-Oosten en Oost-Europa. Het weer, soms nog wat regen, de wind neemt af en het wordt 13 graden. Tegen de avond meer regen en de wind neemt aan zee weer toe tot stormachtig. Ook morgen en vrijdag is het onstuimig en nat. ZFM, verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de randstad op de A4 Vlaandingen verknapt in Benelux 2 kilometer. De linkerbuis is dicht. A27 Utrecht Almere tussen Eemnes en Huizen 5 kilometer. Voor opruimwerkzaamheden is de rechte rijstrook dicht. Tot zover de verkeersinfo. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Lunch. Het lunchprogramma van CFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Zo, de woelige woendag. Woensdag is weer begonnen. Het is uh, inderdaad woelig hoor. Jongen, ging het een keer en vannacht. Jongen, jongen, wat een wind. Maar je krijgt nog meer hoor. Vannacht wordt het weer zo. Oeh. Nou, iets minder hard, geloof ik maar. Ach, wat maakt het ons uit. Dit is woensdag, het is 18 november vandaag. Op dit moment euh, nou, zie ik een beetje zon. Ja. dat ja, is toch ook wel weer leuk. Zo in de herfst. hè? Op 18 november. Zo, we zijn er weer, hoor. Ja, een beetje heb je ons heb je moeten missen, hè? Ja, de, de, de stom. Als je van een podium stapt en je dondert gewoon eraf, weet je. Ja, dat is niet zo stom. Dat is niet zo slim, natuurlijk. Maar ja, goed, we zijn er weer. En uh, voor alle Ilo-fans, hallo Ilo-fans, fans van die Electric Light Orchestra, opletten zo. Over een kwartiertje ongeveer. Na tien minuten. Tien minuten, tien minuten goed opletten. Vandaag een hele mooie drie in een voor jullie. Ja, Ilo, hallo. Ja, een nieuwe album is uit Ja, is vandaag uitgekomen geloof ik Ja, op gisteren weet ik Nee, 13 november is hij uitgekomen uh, Maar uh, we hebben hem wel Alone in the Universe En de 3 in 1 zal straks uit dit album zijn Ik heb drie stukken uitgezocht Uit het prachtige nieuwe album van Ilo Alone in the Universe Ja, en dat gaat u zo horen Over ongeveer een minuutje of tien In onze 3 in 1 ja, en verder... Nou, we hebben weer een aardig wat nieuwe platen ook. Uh, aardig wat nieuws. Ook, ook zometeen leuk van een uh, band die wij uh, een tijdje terug uh, bij Zandvoort Draaidoor in de studio gehad hebben. Uh, Jack and the Weatherman. Ja, die hebben een nieuwe plaat. Ja, uh, en die, uh, die, die draai ik zo op. Ja, die ga ik zo draaien. Ja, nieuwe plaat. Nieuwe, nieuwe nummer. Heel mooi, ja. Het is prachtig, ja. Is heel is mooi. Dus, hij stond bij de nieuwe muziek als nieuwe release, dus hij zal wel nieuw zijn. Nou, zal ik er maar gaan beginnen, want anders dan, was dan uh, red ik het nooit om, uh, om Ilo natuurlijk. Uh, hè? Nou, laten we beginnen met Coldplay. Adventures of a Lifetime. 06 een seconde. Zowel qua tekst als melodielijn lijn is dit een stukje gewoon gejat van de Beatles, hoor. Echt wel. Zal u straks het bewijs leveren. Ja, oké. Okay. Nou, It's Only Love, een van de minder bekende werkjes van uh, de LP Help. Maar daar komt het wel voor 90% uit. Sorry Coldplay, maar daar kan er niks aan doen. Dit is Jack and the Weatherman. Brother. En het is mooi. Has it chosen you? Are you settled here Or simply passing through? Do these questions Even bother you? Brothers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 And it's good to see you have your Has it chosen you? Are you settled here or simply passing through? Just know that I am so damn proud of you. Ja, Jack en de Wedderman dus. Beetje de, een, een duo was het, geloof ik. Ja, was een duo die we hier een tijdje terug. Uh, bij C.F.M. in de studio hadden uh, in Zandvoort draait door op vrijdagmiddag. En nou, dit kwam van de week. Gisteren ben ik maar binnen als zijnde een nieuwe release. Dus nou, dan ga je er maar vanuit dat het ook inderdaad nieuw is. Brother van Jack en the Werman. Prachtig liedje. En uh, nou, voor de ILO-fans hè. Ja, jongens. Hallo, ILO-fans. Ben jij een ILO-fan? Uh, ja, ik vind ze eigenlijk best wel goed. Oké, okay, nou, uh, het nieuwe album is uh, afgelopen week uitgekomen. Uh, dat heet Alone in the Universe. <coughs> en ik heb het even doorgedraaid. gedraaid uh, nee, doorgeluisterd moet ik zeggen. Anders net dat ik het weggegooid heb. Maar ik heb het even uh, doorgeluisterd. En, uh, uh, nou, oordeel zelf zou ik bijna zeggen. Oordeel zelf. Hier komen we tracks. In een, EEN. Alone in the Universe van Electric Light Orchestra. When I was a boy, I had a dream. All about the things I'd like to be. Soon as I was in my bed, music played inside my When I was a boy I had a dream Dat was dan het nieuwe album van uh, Jeff Lins' Elo, zoals het tegenwoordig heet. Jeff Lins' Elo. Althans, zo staat het aangekondigd. Het album, dat heet Alone in the Universe. Ja, het is onmiskenbaar, Elo. Hm? Sinds het laatste album uit uh, 2000, uh, Zoom, is er weinig of niets veranderd. Het klinkt allemaal nog precies hetzelfde. Mooi hoor, Ik ga niet zeggen van het is uh, weer even wat anders. Nee, het is allemaal echt zoals, het, uh, zoals je het van ILO verwacht. De nummers die we horen achterin volgens waren When I Was a Boy. Als eerste, daarna Alone in the Universe en als laatste All My Life. Nou, dan ga ik Angela eens even lief aankijken. Ga ik eens kijken of ze klaar is voor het nieuws. Ja hoor. Ja, oh, ze is klaar. Nou, dat is leuk. Dan gaan wij, uh... wij zo naar dat nieuws en het, uh, en het weer. Het regio-nieuws en het weer, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Ja. Niet verward met het NOS-nieuws natuurlijk. Nou. Nee. Uh... <laughs> Kijk even op het hoekje zo van... Je hebt hem uitgeloten nog niet? Je, je moet de jingle nog krijgen. Je, je moet de jingle, die moet nog... En ja... Uh, yeah. Ja, Oké. Okay. Het nieuws bij ZFM Zandvoort vandaag gepresenteerd door Angela Janssen. Ja. Zo. Zo. Bij een bedrijf op de Surinameweg in Haarlem is maandagnacht een inbraak gepleegd. Een getuige zag vier of vijf personen wegvluchten. De groep vluchtte te voet in de richting van de Boerhavenwijk. De politie is een grote zoekactie gestart en zette ook het burgernet in. Er werden echter geen verdachten meer aangetroffen. De politie heeft de zaak in onderzoek. De fractievoorzitter van de Haarlemse actiepartij Sjaak Vrucht is aangeklaagd voor laster en smaad. Vrucht heeft ons onheus bejegend en we zijn voor ASO en terrorist uitgemaakt. Al dus een boze Nico Sweers die al enige tijd in de klins ligt met de actiepartij. De fractievoorzitter van de actiepartij moet zich nu bij het politiebureau verantwoorden voor laster en smaad aan het adres van Nico Sweers. De buurman van actiepartijenraadslid Jan Baaiens... die Sweers en zijn vrouw eh, eerder al mishandeld zou hebben. Aan de Wilhelminestraat in Haarlem gaat eindelijk... het nieuwe opvangcentrum open voor thuis- en daklozen. Zorginstelling HVO-Querido biedt een 24-uursvoorziening... met slaapplaatsen, maaltijden en sanitaire voorzieningen maar zal daarnaast ook dagactiviteiten en trajectbegeleiding aan cliënten aanbieden. Daarmee komt er een einde aan het bestaan van de uh, opvang... aan de Bakernessegracht en de Kinderhuisvest. Op 16 november, jongsleden, is het pand officieel geopend. Het Kellerme Gasthuis, voorheen bekend als het Elisabeth Gasthuis... is als beste getest door het AD... Het AD heeft uh, recentelijk bekendgemaakt dat het gasthuis, locatie Zuid... Uh, de lijst van 100 beste ziekenhuizen in Nederland aanvo aanvoert. De sprong die het ziekenhuis maakt is opmerkelijk te noemen... want een paar jaar geleden uh, bungelde het ziekenhuis nog ergens onderaan. Dus uh, ze hebben lering getrokken uit die lage notering. Het is altijd goed om te weten. Overigens scoorde het Rode Kruis ziekenhuis ook niet slecht. Dat was het uh, nieuws. Ah. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Na een stormachtige en natte nacht is het vandaag over het algemeen droog. Pas later vandaag gaat het weer regenen. De temperatuur loopt op naar 13 à 14 graden. Vanavond en vannacht kan er weer enige tijd buiig regen vallen... En ook de wind wakkert weer flink aan. De zuidwestenwind draait dan naar west en is krachtig landinwaarts En hard tot stormachtig aan zee. Windkracht 6 tot 8. En de temperatuur daalt daarbij naar een graad of 11. Morgen beginnen we de dag droog, maar wel bewolkt. En in de loop van de ochtend en zeker in de middag en de avond... valt er weer geruime tijd regen. De harde westen tot zuidwestenwind... Neemt de kracht af en de temperatuur loopt op naar waarde omstreeks 13 graden. Straks. Dat was het weer. Vierde en zandvoort. Op de 6.99. PFM. Het is weer zover.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 I'm you. Ja. <laughs> Within Temptation. Was ja. ja. Ja. Kwam bijna niet missen he. met jou als sidekick. En nee. nee. En uh, ja. Van hun allereerste album was dat. Oh. Mother Earth. En uh, dit nummer heette Deceiver of Fools. Oh. Ja. Oh, Oké. Okay. Ja. Gewoon een uh, keihard nummer. Ja. Vond ik ook. Ja. Goed. Eh. Uh. Weet van de sidekick, dames en heren? Elke dag doen we dat. Hè. De, de, de, de sidekick, gewoon de dame die mede-presenteert: uh, Dolly of uh, Imka of, uh, of, of Toet. Nou, die mogen gewoon hun favoriete twee nummers. Uh, iedere keer na het, na het nieuws, hè, mogen ze doen. Ja, dat is, dat is wel leuk. Vind ik eigenlijk. En zo krijg je ook een beetje inzicht. En, uh, de, iedere keer is het ook anders. Dat is leuk. Het is iedere keer weer anders. Anders luisteren totaal anders dan Imka, bijvoorbeeld. Ja, want dat wat muziek betreft. En Nou ja, leuk gewoon. Mooi. Um, en wat gaan we doen? Oh ja, we gaan verder. We gaan muziek draaien natuurlijk. Want daar zitten we hier voor. voor slot Nou ja, niet alleen dat natuurlijk. Ook om je een beetje informatie te verschaffen. Doen we straks in het Regio Nieuws. En u krijgt natuurlijk ook het recept nog straks om kwart overheen. Dus uh, dan kunt u vanavond weer wat lekkers op tafel zetten. Want het zijn allemaal lekkere gerechten. Niet duur. Dus je kunt het meestal voor een tientje kun je, Zoiets zo rond een tientje ben je klaar En het zijn ook nog meestal wel vrij snelle gerechten Dus gewoon mooi Goed, straks om kwart over tien dus Het recept van de week Kwart over één doe maar Kwart over één <lacht> zeg ik nou kwart over tien? Oh. Oh, dat is een beetje laat hè dus, ja. Om te nog te dineren Ja, ja. ja. dat is waar nou, in Engeland doen ze dat. He. Dat heet supper toch? Ja. Souperen, hè? Ja, souperen. Ja. Ja. Dinner, dat heb je rond een uur of vijf, geloof ik. En supper, dat heb je dan rond een uh, In nee. Engeland niet, hoor. Dat is, uh, dinner is uh, rond zeven uur. Oh. En supper, dat is meestal na uh, negen na uur. Oh. oh ja. Vandaar dat die Engels allemaal zo vet zijn. Dat, dat zal het zijn. Goed. Um... <laughs> ja, dat zal het wel wezen. Nou, hè. Zal ik maar weer een muziekje opzetten, eigenlijk? Ja, doe maar. Ja, oké okay. Ik heb een, een nieuwe. het is een, uh, weer een leuk duet. Ik denk dat het op het nieuwe album van uh, Marco Borsato staat. Uh, dat is toch niet helemaal uit. Maar ik kom er wel steeds meer nieuwe nummers Bijvoorbeeld zo op Spotify. Kom je steeds meer nieuwe nummers tegen. Uh, en dit is er een van. Het is wel een leuk liedje, denk ik. Ja, het is een leuk liedje. Samen met Sanne Hans. Neem me mee. Ogen schijnt altijd de zon, de liefde achterna. Ze reist nog steeds de hele wereld rond, steeds weer een ander land. En ze ziet wel hoe de dag verloopt: wakker worden op het strand zonder plan en ik denk. Zo Sato. Hoe het is om zoals jij te zijn. Samen met Samen Hans. Me Oftewel. Miss Montreal hè? Zoals we. Ook al heet. Voor eventjes het leven leven zoals. Leuk duet. Neem me mee. Naar dat wereldje van mij. En ik had het uh, straks over de Coldplay, dat nummer. Dat er een stuk in zat. wat uh, nou bijna letterlijk overgenomen was van een, uh, van een, van een Beatle-liedje. En uh, dat was dit liedje. Ja, niet iedereen kent het. Het is een vrij onbekend werkje van de LP Help. Maar let maar eens op het refrain. Moet je maar eens vergelijken. I get high when I see you go by. My oh my, when you sigh Butterfly, why am I so shy when I'm beside you? It's only love. It took you. Right, haven't I the right to make it up, girl? It's on. bedoelde ik dus. Ja, ik heb die andere nou niet even niet luisterd, ik kan het niet gelijk achter elkaar draaien, maar goed. Ga we eens luisteren naar Alone in the Universe en houd dan ook dit leentje in je gedachten en dan zul je horen dat het uh, refrein uh, daarvan uh, van, van de nummer van Coldplay bijna exact hetzelfde is. En niet alleen de melodie, maar ook nog de tekst. Want John zingt It's Only Love... en zij zingt It's Only Life. Nou ja, oké, okay, dat kan allemaal. Tegenwoordig, he, beter goed gepikt... dan slecht gecomponeerd, zeg ik dan altijd maar weer. Um, goed, nou. Uh, de volgende is ook weer leuk. Is ook nieuw. weekend samen met Labyrinth. En dat heet Losers. Samen met The weekend of The weekend samen met Labyrinth. Kan natuurlijk ook. Ja. En in ieder geval, ze zijn niet zo vriendelijk, want ze hebben het over losers. Ja. Wie ze daarmee bedoelen, weet ik niet natuurlijk, maar. Ja, het kan allemaal. Juhu! Zo, eens even op het klokje kijken. Het klokje van het En dan zien we dat we nog ongeveer vijf minuten hebben. Nou, dan gaan we lekker oude draaien. Ja, Lekker oude van uh, die animals. Ja. It's my life. Zo so is het. Niks aan te veranderen. It's my life. Zo'n tuin. Of, of zoiets. Of was het iets van Will Lukin gaan voegen? Ik weet het eigenlijk niet. Nou, in ieder geval de uh, Big Fat Special heet het. En het is uh, van André Brasseur, organist uit België. Uit de 60s. En uh, we draaien het gewoon even omdat. Uh, nou ja. Omdat we naar het uh, nos journaal gaan van 1 uur. Dan zijn we weer terug, natuurlijk, ben nog een uur eh, het is zand voor lunch, jawel. Dus ik zou zeggen, tot zo, hè. Nog een bakje koffie. Een broodje misschien. Voor zover je dat nog niet gedaan hebt. Ik ga dat niet doen. tot zo, hè. Tot zo. Ja, tot zo. Ja, tot zo, hè. Ja. Dat zo. Ja, tot zo. Ja, dat zo Dank je even